net schud met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft de Azerbeidjaanse president Aliyev... zijn excuses aangeboden voor de ramp met het Azerbeidjaanse passagiersvliegtuig. Het toestel kwam boven Rusland in problemen en stortte neer in Kazachstan. 38 mensen kwamen om het leven. Poetin condoleerde de nabestaanden en sprak van een tragisch incident. Hij zei niet waardoor het vliegtuig in problemen kwam. Volgens de Russen kwam de luchtafweer in actie tegen Oekraïnse drones... toen het passagiersvliegtuig in de buurt was. De Finse kustwacht heeft de olietanker in beslag genomen... die verdacht wordt van het beschadigen van een stroomkabel op de bodem van de Oostzee. Finland denkt dat de tanker, die onder de vlag van de Koekeilanden vaart... deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Die wordt gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. De tanker ligt nu in een haven in de buurt van Helsinki...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 We ja, dus beginnen een beetje hard hoofd in te krijgen. Precies. <laughs> nou ja, gelukkig hebben we Marco dan. Goedemiddag Marco. Ja, ja, ja kijk, die ja, houdt ja. ons nog iets antwoord. Precies. Ja, ja. ja, ik ben pro voor mij. <laughs> ja, ja. Met uh, pro-AC ook, hè? <laughs> ja, met pro-AC. Ja, pro, pro ja ja. ja. ja. Pro goed, mezelf. Nou, goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, goedemiddag Marco. Marco. Welkom, welkom. Zo, de kerstdagen overleefd, Marco. Ja, ik kan wel nee zeggen, maar... Ja. <laughs> nou ja, <laughs> dat was met Paas, dat vroeger opstaan. <laughs> <Ja. laughs> Zet het huh? hem streepje live.nl, kijk of je de kerst overleeft. Ja. Oh nee, we horen je natuurlijk, dus het uh, moet haast wel. Ja, zeker. Ja, dat kan ook AI zijn, hè? Oh ja, AI. AI. ja. AI. We drukken AI. gewoon zo'n knopje in het Marco-knopje.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 en dan kan ik lekker de hele dag in de kroeg gaan zitten. Maar dat willen wij niet. Nee. nee jij mag niet leef, de hele dag in de kroeg, kroeg wil zitten. dat ook niet. Nee. <laughs> Oké, okay, nou ja, mooi. En wat is de planning? Uh, Hoe lang doe je daarover, over uh, dit, uh, deze novelle? Nou, ik denk dat ik in mei met, uh, met dit projectje klaar ben. Oké. Okay, dan uh, gaan we weer leuren. is wel vrij snel, toch?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 Nou, We lang. gaan er voor de volle 30% tegenaan. Nou, daar, daar ben ik heel blij mee. Marco, bedankt en uh, een hele fijne Zaterdagavond. Ja, een fijne jaarwisseling alvast uh, toegeweest. En, Dankjewel, jij ja, En En jouw... gezond en gelukkig ja. 2025. Dankjewel, tot uh, volgend jaar. klinkt heel ver weg, maar nee, al best mee hoor. Een paar weken en nu is het alweer zover. Ja. Althans, dat Marco weer mag. Hè? Het andere is allemaal veel sneller, 1 januari. Uh, ...tezamen met uh, Jenny Jackson. Uh, en je hoort de diamonds. CFM Race Radio, Bit Report, Bit Report. Ja, die, de man die uh, heel veel uh, gewerkt heeft... ...en waarschijnlijk uh, een hele zolder vol met uh, diamonds heeft uh, liggen. Dus uh, dat is uh, Randall Olsen. Randall, goedemiddag. Ja, wat moet je die gaan vertellen? Uh, ja, nee, dat is ook weer zo. En waar woon je? Nee...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 Ja, doen, ja, nee, ja, het meestje ja, nee. Het meeste gaat tegenwoordig online. Hè. Dat, uh, ja, het wordt gewoon overgenomen.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 Nou, misschien wel als we het goed kunnen voor elkaar krijgen... live vanuit de auto terwijl ik aan het racen ben. Ja. Ja, oh, ja. Ja, Tijdens de Formule 1 of ja, dat net ja, we niet? Maken we maken ook al een live verbinding. Ja. Oh ja, goed, met, met de historische Grand is wel leuk. Ja. Als wij dan uh, in, de, in de pits zitten en uh, jij uh, op de baan.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 op pad, nou, ja, en ik wil vanavond ook nog even gezellig... eventjes een bolletje drinken... want ik heb zoveel van deze wijn gekregen. <lacht> ah, <lacht> ah, mooi, man. Dus Dolly, als je wil. <lacht> Welkom zeg, in Amsterdam. zeg maar hoe laat en waar. Nou, maar <lacht> gewoon eh, Amsterdam-Zuidoost. Ik ben wel natuurlijk een Zuidoost. Dit zit nooit fouten foute kap. Dus het maakt niet uit. <lacht> en dan gaat het helemaal goed komen. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, nou, ja nou, ik, nou, ik, nou, ik nou, heb hier een artikel uh, voor me. Ik denk, wat is uh, Max nou allemaal aan het doen...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 uh, tegenwoordig met al die technische snufjes. ze komen er iets eerder achter. Ja, ja, ja. De is erop gericht. Klopt. Maar kijk, uh, ook Red Bull heeft in het verleden natuurlijk. Kijk, ik heb nog steeds zoiets gehad van... Uh, dat ze ons ook nooit toegeven. Maar toen dat hele remmenverhaal bij Red Bull aan het licht kwam. Dat ze natuurlijk al in de bochten met verschillende rembalansen liepen. Uh, helemaal elektronisch liepen te uh, rijden. Uh, dat moest ze toen uit. En opeens ging het niet meer. Nou, ja, ga bij mij voor je uitleggen dan. Maar dat heeft toch wel met elkaar te maken natuurlijk. Ja. Uh, maar dat heeft natuurlijk Maclaine met zijn achtergrond. De vleugel gedaan, die natuurlijk ietsje meer open was dan de rest. En, uh, en zo zullen er ook wel andere teams ook wel. Uh, ik heb nog altijd zoiets van. Een voorvleugeltje mag niet bewegen. Nou, als je dan op boord kijkt hoeveel diep ze gaan. Ja, Mercedes dan... uh, bijvoorbeeld, hè? Ja, dan heb ik zoiets van. ja, Ik weet niet hoeveel kilogram ze bovenop die voorspoiler. Of, of ze staan te dansen. En beweegt niet bij 300. Dan gaat hij er echt wel lager hoor. Ja. Dus uh, als dat allemaal niet meer kan, vind ik de Formule 1 eigenlijk niet meer leuk. Want er moet altijd geklooid worden. Dat moet gewoon. Dat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 Uitvinden. En dan vinden ze toch weer ergens in zo'n uh, klein zaaltje, ergens in een uh, miljardenbedrijf. Vinden ze zoiets van, als ze dat zo en zo en de structuur van die vleugel zo en zo doen. Dan kan je er uh, duizend kilo op zetten voor een vleugel, gebeurt er niks. Maar op rijsnelheid, nou, dan gaat hij toch even een stukje naar beneden. Ja, precies. Ja, nou, zo dat werkt dat. Mooi. Dat vind ik mooi. Dan... Uh, uh,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 En ik ga je even vertellen, ook in de amateursport wordt gegooid hoor. Met vleugeltjes en dingetjes en toestandjes. En ja, soms vindt die, vinden ze wel wat. Ik weet, ik heb met mijn Alpine ooit een uh, gekke achtervleugel erop gezet. Dat ging werken tot we van die flowvis erop gingen uh, uh, spuiten. En ging kijken of hij wel deed. En toen bleek dat die hele vleugel helemaal niks deed. Ja, goed, goed uitgedacht. Ook, ja, dat uh, gebeurt ook. Uh, uh, zeker. Dat gebeurt dan. Maar je moet uh, niet stil blijven staan. Uh, gewoon uh, nee. blijven ontwikkelen en blijven proberen.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 Zonder uh, Peres uh, naast hem. Die is er uitgegooid, hoe moet je dat zeggen ja. eigenlijk?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 Dus uh, als je hier een beetje gaan bent met elkaar, net zoals in de GP2, dan krijgen we een leuk seizoen. We, we zijn heel benieuwd uh, wanneer uh, gaan we weer beginnen eigenlijk? Uh. Maar toch? Hè? Of zoiets, hè, maart ongeveer. Maarten, nog maar, zo. Was het was niet zo heel veel dagelijks meer. Nee, voor, voor je het ja. weten worden de auto's alweer gepresenteerd, hè, begin ja. februari of zo. Ja, uh. en, en, en, en, en dan heb ik dat niet meer bijgehouden. Ik, uh, dat gaan ze waarschijnlijk doen, uh, ik denk, in één keer. Op één evenement houden ze dat toch doen. Ja, één groot ja. evenement dat iedereen uh, zijn nieuwe auto uh, liet ja, zien, ja. althans. Ja.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 Jongen, jongen, jongen, moet ik nou weer mijn meisje thuis gaan uitleggen dat ik weer constant kap in moet gaan kijken? Ja. <lacht> hey, maar uh, ja, je hoeft niet meer uh, naar de zaak toe, uh, Renal, dus nee, dat, uh, nee, dat scheelt dan dat we weer. Missen. Met elkaar hier op een scherm kijken met een biertje erbij, dat gaan we natuurlijk wel missen. Ook wel jammer, ja. Nou ja, ik ben nog steeds op zoek uh, met een uh, huis met een grote schuur, en dan maken we daar een menk even, en dan komen ze ook allemaal weer <lacht> langs. Dat komt <lacht> wel goed. Geweldig. <lacht> nou, Renal, ik geef volgende week weer spreken. Heel veel plezier in uh, Zoutelanden. Ja, en een, goed. goede, jaarwisseling ja, een en, uh, goede jaarwisseling, met lekker veel vuurwerk en uh, ja. mooie gezelligheid. Ja, hou je vingers er aan, anders kan je niet meer met jezelf spelen. Nee, dus, uh, precies. Ja? Dat goed. helemaal goed. goed. Ja? We ja. ja. ja. ja. ja. waren helemaal ja. niet een ding. En uh, heel veel succes met uh, de stapels, stapels, stapels, <laughs> stapelkorting. Ja, ik ga nu voor iemand die ongeduldig is, even afrekenen met iemand en dan ga ik een heel mooi model inpakken voor iemand en dan zijn ze weer blij. Mooi. Ja? Ja, <gülpij> en heb je nog uh, iets heel uh, exclusiefs, Staan? hij gaat hier nu met een hele mooie Ferrari in 1 op 12 uh, weg. Uit 2008. En die heeft net uh, zijn complete uh, kerstgratificatie er doorheen gejaagd. Dus uh, die is... Die, is, die, is die, ja, je bent wel happy, hè? <schrijg>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 dat zeg je heel goed, uh, Dolly, ook een beetje uit uh, de Spice Girls uh, tijd en zo, hè? Ja. Deze van de Backstreet Boys en Cat uh, Down en Move It All Around. Ja, yeah, ja, yeah, zo ging dat uh, toen de tijd. E, ja, het is uh, bijna kwart voor. Heb je een leuke beest uh, voor ons? <coughs> Jazeker. De achter zijn een heleboel leuke dieren voor ieder van jullie, hoor. Maar um, ik heb vandaag gekozen voor een hond.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 En ik Klinkt weet niet goed. waarop, maar... Nee, nou ja, dat, dat moeten we blijven luisteren. Ja, ja, dat, dat, ja. dat stelt het verhaal uh, vanmiddag. Nee, maar uh, ja, en uh, verzoekjes zijn ook welkom natuurlijk. En, en Adrie heeft, want Adrie is nu in de studio, ah, ja, heeft hij ook net ja, ja, een nieuwe single uitgebracht? Ja, sowieso, anders was hij hier niet. Nou, dat ah, ja, weet ik uh, niet. Ik vraag het maar. Nee, maar dit is, dit is jouw dag. Dus, uh, ja. ja. Dat klinkt ook goed. Ja, dat klinkt ook lekker. Dat wil iedereen ja, wel horen ja, natuurlijk. Dat, dat denk ik wel. Ja. <laughs> Zeker weten. Nou, we gaan het allemaal zo meteen horen na vijf uur bij uh, Entertainment for You. Ja, verzoekjes zijn ook welkom. Dat ja, hoe doen we, we dat? We? Even naar de zfmartiesten.nl. Dus www.zfmartiesten.nl. Uh, Schrijf je mee, Dolly. Zet er veel Dat onthoud ik wel. Oh, is onthoud. Ja, okay. ja, ja, ja. We mogen natuurlijk ook meekijken. Ik wil toch alleen maar laag. altijd uh, Yves zo horen, natuurlijk. Zet, uh, ja, nee, ja, dat nee, is dat ook zo. <laughs> ja. Ja, dan met is dus vandaag. Ja, ja, die is mooi, hè, die ja, plaatje. Ja, ja. Ja. Ja. ja, zeker. Ja. Hey, maar, maar het was en, wel het jaar wat, van uh, Yves. Dat, trouwens. Wat, sorry? Het was wel het jaar van Yves. Ja, het ja het dat kun je wel stellen, 2000, zeg. 2024, 22, 2022, maar ik zeggen, we lopen. <laughs> nee, toen was hij nog hard aan het proberen om ertussen er ja, ja, ja, ja. te komen. Ja. Ja. Ja. Maar het is ja. gelukt, hoor. Hij is, uh, hij is ja, ja, ja. erin uh, gekomen. Ja, fantastisch. We zijn hartstikke trots op je, Yves. Zeker weten. Ja. En zo meteen uh, komt hij langs met uh, Emma Heestas uh, samen bij uh, Entertainment for You. Klopt. En uh, nou, nou, heel veel gezelligheid ook weer tot na zeven uur, 5 uur. Tot 7, tot 7 uur, hè? Tot zeven uur, ja. Uur, ja. Dus uh, lekker blijf luisteren naar ZFM en dan hoor je het allemaal langskomen. Yes, yes. En uh, ook nog uh, ja, uh, met Emma Heester samen, Yves Berensen. En dan kunnen wij die anderen even draaien. dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Soms dingen gedaan wat eigenlijk...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 en, en, en een ander brengt het uit. Het wordt een succes en ineens komt hij weer dan weer op. Hè? Ja, en dan ja, ja. is het winnen. Ja, ja dus, zo gaan die dingen in. Zo is dat zeker ja, weten. Ja, ja, ja, ja. Dat zit er weer op, ook ja, voor is, ons. Ja, we gaan weer lekker naar huis. Precies, ik wens ja. je de beste wensen voor 2025.